3 uur. De Radio 1 Sportszomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks opnieuw een gast in de studio. Ik kijk even op de lijst. Het is, uh, nou, ongelooflijk. Het is Rutger Smit, de en kogelstoten. En uh, we horen waar onze speciale Olympische reporter Erwin Wennemars uithangt. Eerst het NOS Nieuws, nu hier is Juri Stubenitski. Turken die meededen aan de Gay Pride zijn bedreigd. De bedreigingen waren te lezen op Facebook en op internetfora. De politie onderzoekt of de teksten strafbaar zijn. Ook is nog onduidelijk of de mensen die de dreigementen hebben gemeld... aangifte doen. Het was afgelopen zaterdag de eerste keer dat er een Turkse boot meedeed... aan de botenparade van de Gay Pride. Twee kunsthelers uit Den Bosch moeten 800.000 euro terugbetalen... die ze van een politie infiltrant hadden gekregen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De twee helers kregen in 2008 1 miljoen euro van de infiltrant... in ruil voor vijf gestolen oude meesters. Na de arrestatie van de twee vond de politie bij de verdachte zo'n 100.000 euro. De rest van het geld werd nooit teruggevonden. De schilderijen waren in 2002 gestolen uit het Frans Halsmuseum. De helers moesten ruim drie jaar de cel in. Op Tessel zijn een discotheek en pizzeria door een brand verwoest. De brand werd vannacht om half drie ontdekt. Er was toen niemand aanwezig. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog uren, zegt een verslaggever van RTV Noord-Holland. Het was een uh, uitslaande brand en uh, het heeft eigenlijk tot. Uh, nou, het, de, het smeult nu nog na. Er wordt het nog volop uh, geblust en er staat ook een kraan om alle muren om te trekken. Dus uh, er is eigenlijk helemaal niks over van de discotheek De Jelleboog. Een, een begrip op Texel. Vele generaties uh, hebben hier uh, een dansje gedaan op de dansvloer van De Jelleboog. De baanverlenging van Groningen Airport Eelde gaat definitief door. Dat heeft de Raad van State bepaald. Een milieuorganisatie en omwonenden vinden dat er te weinig natuurcompenserende maatregelen worden genomen. Maar de Raad van State wijst de bezwaren af. De Raad wijst er onder meer op dat het vliegveld een vleermuiskelder bouwt. Om vleermuizen tijdens de winter onderdak te bieden. De start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde gaat van 1800 naar 2500 meter. Daardoor kunnen er grotere vliegtuigen landen. Volgend jaar april moet de langere baan klaar zijn. Het weer. In het zuiden en noordoosten nog een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het is ongeveer 20 graden. Morgen vrij veel bewolking. Af en toe zon en een graad of 21. A ah, verkeersinformatie. filet bij Rotterdam. Op de A15 vanuit Europoort staat tussen Spijkenisse en Hoogvliet 4 kilometer. Alle rijstroken zijn hier weer open. En op de A15 naar Europoort staat tussen Hoogvliet en de Botlektunnel 3 kilometer. Een vrachtwagen blokkeert daar nog steeds een tweetal rijstroken. Er zijn dus twee rijstroken dicht. Omrijders komen in de file op de N218, de Groene Kruisweg, vanuit Europoort naar Spijkenisse. staat tussen Geervliet en Spijkenisse 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met straks atleet Rutger Smit. Hier in de studio zijn spelen waren in zijn eigen woorden zwaar kloten. <laughs> Dat zou ik dan zo graag een keer op de radio willen zeggen. Maar ja, jij mocht het doen, Dionis. Eerst de race nummer 10 van Lopke Berghout en Lisa Westerhof. Hier zijn live vanuit Londen Dionis de Graaf en Jurgen van der Berg. Arjold Kloosterboer, we hopen nog steeds op een medaille voor die twee. Ja, dat hoop ik uh, samen met jullie. En Nederland ligt op dit moment op een vijfde plaats in race 10. En dat is goed. Na de vorige wedstrijd, race 9, leek goud buiten bereik. En het hopen was op een flinke fout van de leiders in het klassement Nieuw-Zeeland. Dat zijn L.A. en Powry En dat is precies wat er gebeurt, want Nieuw-Zeeland ligt helemaal achteraan in de vloot... en gaat dus heel veel punten verspelen. We zijn precies halverwege de wedstrijd. Nederland dus nu op een uh, zesde plaats. Het enige nadeel is dat de Britten daar vlak voor varen... en de Britten staan op een tweede plaats in het klassement... En zoals het nu lijkt zijn uh, de Britten de nieuwe favoriet voor goud. En uh, Berghout en Westerhof houden nog steeds daar wel zicht op. Maar uh, zilver lijkt nu een, uh, een meer reële optie. Ze moeten nog wel de wedstrijd uitvaren. Nog een halve race te gaan. Nog één keer naar beneden en dan nog één keer omhoog. En dan uh, gaan we richting de finish. Ik denk over een kwartiertje weten we meer. Die 70 de free was dat een all right now. Voormalig chef de mission Charles van Commenee is tegenwoordig de grote baas van de Britse atletiek. Bij zijn aantreden na de spelen in Peking beloofde hij de natie acht atletiekmedailles, waarvan er twee goud zouden zijn. Het atletiektoernooi is halverwege en hij lijkt zijn belofte waar te maken. Charles, we zijn halverwege het atletiektoernooi. Je hebt vijf van de acht beloofde medailles. Je kop zit er nog op. <laughs> dat is wel een hele negatieve benadering. Uh, ja, maar ik ga ervan vanuit dat mijn kop altijd verbonden blijft met mijn romp. Dus uh, uh, ja, we hebben nog uh, vier dagen te gaan. Uh, moet er moet nog wat gewonnen worden. We hebben het erg goed gedaan tot de beide, Maar dat uh, is altijd in, het, uh, in de sport. Het wordt bij het laatste fluitsignaal. Dus in dit geval het laatste, na, na de laatste finish. dan maken we de rekening op. Want die eerste dag... Dat was echt ongelooflijk. de eerste dag van de atletiek er nooit twee keer goud binnen één minuut, daarna kwam een derde goud er nog bij van Mo Farah. Wat dacht jij op dat moment? Um, ik, ik dacht, dit is een legendarische avond, dit gaan we niet meer meemaken. Het was, um, in de atletiek is het uh, een beetje van de laatste decennia het, het mooiste moment. Het was tot op heden altijd uh, in Sydney dat Cathy Freeman de 400 meter was. Cathy Freeman was een uh, aboriginal in Australië die daar, uh, die daar won en ik, ik kan mij nog herinneren de lichtzee die uh, er was toen het cijfer van start ging en iedereen maakte foto's en dat nou, fijn, er waren honderdduizend mensen meen ik en op dat moment was uh, bijzonder maar ik hoor iedereen nu en ik besefte me dat ook wel op dat moment dat hier uh, dat moment werd overtroffen uh, door het aantal, door de snelheid waarmee het ging, of ook door de verhalen die erachter zitten? Ja, nou, ook, ook het waren er drie en niet eentje. Waren er waren drie en drie kwartier. En de, de, de Britse natie uh, ontbloezemde hier. Dus uh, het was een enorme uh, nationale trots. En het geluid was, ik heb nooit eerder meegemaakt. Ik, ben, uh, ik heb voetbalcoaches gesproken ook hier en die, ook, zij uh, hebben het nooit meegemaakt. Een roar in het stadium, stadium ja. zeggen ze dan hier in Engeland. Ja, ja. Ja, ik dacht even dat het, uh, dat het ontploft hier. Dat was, ja, dat was mooi. Had jij je van tevoren, ben je een type die zich een beetje druk maakt daarom? Die, die zich toch nog zenuwachtig maakt op het moment dat het begint? Nee, ik, heb, ik kijk niet graag naar uh, Horde. Want, uh, ja, je ziet het dan jou, hè? Ja, dat, de ongelukkig altijd in een klein hoekje. Dus er vallen een hoop slachtoffers, Dat vind ik niet fijn om naar te kijken. En uh, de rest maakt me niet uit. Dus uh, nee, dat maak ik me niet druk. Want ik, ik, ik weet dat er, er, het werk is gedaan. Dus ik weet vaak wel wat ongeveer de uitkomst is. Er zijn ook mensen waarvan gedacht werd... ze gaan een medaille pakken of ze gaan goud pakken. En die lukt het niet. De hinkstapspringen, Ido, ik zal hem maar even noemen. Je lacht ermee hoop voor de spelen. Hij kwam niet eens opdagen op het trainingskamp. Ja. En hij wordt gewoon uitgeschakeld in de kwalificatie. Ja, ik denk, ik denk niet dat er een causaal verband bestaat tussen... Uh, alles wat er gebeurde op zaterdagavond en een paar van de zeepers erna. Ik weet dat als, als er acht medailles moeten worden gewonnen... dan heb je ongeveer 16 realistische kansen nodig. En die hebben we ook. Maar ik weet niet van tevoren welke, welke het niet gaan doen. Dat weet niemand. Ik weet wel dat ongeveer de helft het niet zal doen. Dat is nou eenmaal een statistisch gegeven... wat we met z'n allen al weten voor 100 jaar in de atletiek. Er zijn meer, vaak meer verliezers dan winnaars. Dus, uh, het was denk ik een, uh, een zekere toevalligheid dat uh, er achter elkaar daarna mensen uitvielen. En uiteindelijk op de laatste dag, na afloop, dan tel je alles op, trek je alles af en dan blijkt: je hebt ongeveer 50% van de realistische medal shots, medaillekansen, die worden verzilverd. Maar op welke dag? Dat weten we nooit. Doet het je trouwens wat als mensen na afloop, zoals jouw gouden medaillewinnaars, ook het systeem prijzen. De nieuwe winst die er door de Engelse atletiek waait. Ja. Daar ben jij verantwoordelijk voor? Ja, natuurlijk is dat, is dat leuk om te horen. Um, kijk, ik, ik werd hier vier jaar geleden aangesteld met uh, de opdracht om, om, om, om hier uh, atletiek succesvol te maken op de Spelen. En, ja, dan neem je een aantal maatregelen en beslissingen. En als dat dan... Uh, Via later lijkt uit te werken, want we moeten nog wel even drie winnen. Hè? We gaan nog niet uh, de, de vlag uitsteken hier. Maar op het moment dat er dan succes is, en dat wordt dan uh, door de atleten gewaardeerd, en, ook, uh, en, en gezegd, nou goed, dat hadden we waarschijnlijk niet met z'n allen kunnen bereiken op de, op de, op de oude manier. Nou, dat vind ik natuurlijk dus dat, is dat leuk om te horen. Want ze zijn ook keihard hier, als het niet gaat. Ik kwam laatst langs de Tower gereden en dan heb je een café tegenover. De Hung, de Drowned en de Quarter. Dat deden ze vroeger met mensen. Uh, Mary Stewart is het ook slecht mee afgelopen. Ik bedoel, ze zijn gewoon rigoureus hier. Hè. Niet presteren betekent gewoon vertrekken. Ja, maar dat, dat is ook zo. Maar dat is denk ik niet uniek voor de Britse, Britse sport. Ik denk dat dat in het internationale topvoetbal ook geldt. In de politiek ook. Bij de bankwereld zijn ze iets milder. Dat duurt het iets langer. Maar. Uh... Er zitten, kijk dat is altijd bij succesvolle, uh, succesvolle topsport, er zitten sancties op falen. En dat geldt voor mij, maar ik filter dat natuurlijk ook door naar beneden. Dat is nou eenmaal, ik denk nou eenmaal dat mensen beter presteren als er, uh, als er als, als, als de consequenties zitten aan falen. Nou, dat geldt voor mij ook, dat zou uh, denk ik op meer terrein in de maatschappij moeten gelden eigenlijk. Het gekke is dat er in dit land waar ze zo hard zijn, dan uiteindelijk met het oordelen over coaches, over atleten, dat ze aan de andere kant ook wel weer schrikken als er zo'n hardliner komt zoals jij, die in zijn eigen plan gaat, coaches eruit gooit en zegt van we moeten met de beste verder. Ja, um, maar uiteindelijk is er geen andere manier. Hè? Kijk, als, als, als, als, als het doel is, als het doel consensus is, of. Um, gezelligheid Of met z'n allen de eindstreep halen of meer atleten in het team, ja, dan neem je andere, dan moet je andere maatregelen nemen, moet je andere beslissingen nemen. En dat zijn vaak wat populairder. Maar op het moment dat het doel is om beter te zijn dan een ander, hè, en dat, dat, dat, dat, dat krijgt dan vooral gestalte in een arena dat je acht man achter een lijn zet en je kijkt wie er als eerste bij de volgende lijn is, dat is de ultieme manier van van ja, de meting van wie is nou de beste hier, um, ja, dan, dan, dan kan je niet anders dan keuzes maken en als je keuzes maakt, maak je mensen ongelukkig, per definitie. Ja, Dat is nou eenmaal inherent aan de job. En, uh, waar, waar beslissingen genomen moeten worden, daar maak je geen vrienden. Als ik jou over een maand of wat bel, neem je dan telefoon op met Sir Charles? <laughs> dat zou wel mooi zijn. Maar...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 Problemen voor de gemeente Weert vandaag. De computers zijn daar niet te gebruiken bij de gemeente. Burgemeester Jos Heijmans, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er aan de hand? We hebben sinds gisteren te maken met een, een computervirus. We zijn aangevallen door een nieuwe variant van de Trojan Horse. wellicht bekend. Ja, Die doet mee vanmiddag bij het paadspringen ook, geloof ik. Ja, beter in Londen kunnen blijven, wat dat betreft. <laughs> ja. ja. Uh, wie heeft de porno zitten kijken? Hebt u al uh, de dader achterhaald? Nee, nee, daar heeft het niet mee te maken. Het is waarschijnlijk een, een office-bestandje of een mailtje wat uh, binnengekomen is... met een, een geheel nieuwe variant dat ook dus nog niet bekend was door onze virusscanner... en zodoende bij ons uh, binnengekomen. is. Dus overigens hebben wij inmiddels ook begrepen dat er ook andere overheidsinstellingen... en gemeenten met dit fenomeen te maken hebben. Kijk aan, want dat is natuurlijk de eerste waar je aan denkt. Een, een goede virusscanner, maar die hebt u. Ja, ja, we hebben zeker een hele goede beveiliging, maar ja, je kunt je niet beveiligen tegen dingen die je nog niet weet of nog niet kent uiteraard. Nee, nee. En nu de typemachine is afgestoft? Ja, nou, de potlo het potlood en de gum. gelukkig is het vakantietijd, dus wat dat betreft zijn er veel ambtenaren op vakantie. Maar van de andere kant heeft, is het natuurlijk ook heel vervelend voor, voor inwoners die juist wel weer op vakantie willen gaan en die al voor een paspoort komen. Dat kunnen we dus nu niet afgeven. Nee, want, en, en dat is wat de bewoners ervan merken, neem ik aan. Wat nog meer? Dat merken de bewoners van. Ja, dat is het belangrijkste wel. En andere documenten die, die kunnen op dit moment natuurlijk... die digitaal uh, verstrekt moeten worden. Dat gaat op dit moment niet. We proberen wel noodverbanden aan te leggen. en Zoals we ook contact opnemen bijvoorbeeld met de Marche zodat mensen toch op vakantie kunnen. Um, het gemeentehuis is gewoon wel te bereiken. De telefoon doet het kennelijk. Ja, de balies zijn bezet. De, de, de publieksbalie dan toch althans. De telefoons zijn gewoon, uh, gewoon uh, bezet. En we proberen onze inwoners in ieder geval zo goed mogelijk... Uh, als het kan van diensten zijn. zijn. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat u als gemeente ook wel eens mailtjes rondstuurt aan mensen. Uh, daar kan dat virus dus in zitten? Ja dat zou kunnen, dat weten we nog niet precies. We zijn op dit moment met een gespecialiseerd bedrijf heel druk doende om, om te kijken hoe we dit virus het beste kunnen bestrijden. En wat er precies, uh, hoe we dat precies moeten doen dat weten we eigenlijk nog niet. Dus dat is eigenlijk nog net iets te vroeg. En, en dat betekent dus ook dat u nog niet kunt zeggen hoe lang deze situatie gaat duren? Dat klopt. En uh, we hebben wel uh, afgesproken dat we niet ophouden met werken voordat het, het, het, het probleem is op, uh, opgelost. Dus dat zou kunnen betekenen dat we gewoon uh, dag en nacht doorgaan totdat het inderdaad ook uh, over is. Kijk, zo kennen we de ambtenaren weer. Zo so, is dat, ja, we gaan ja. echt om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn, ook ondanks dit vervelende virus. Ik wens u veel sterkte en uh, hoop maar dat de oplossing gauw gevonden is. Dank u wel, burgemeester Jos Heimans van Weert. Ja. Blij dat ik er ben. Erben Wennemars. op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Ja, Erben. Erben Wellemars, onze speciale ja. verslaggever. Goedemiddag, ben je al een beetje bijgekomen van, van het goud van gisteren? Nou, het was wel even een zwaag gisteravond. Een het was gewoon een, een fantastische medaille. Ja, heb je Maar dat merk je ook. Ja, ik, je merkt ook dat het. Gisteren kwam er echt zo'n opluchting in de Nederlandse ploeg. Ja. Van dit was wel een medaille die, die, die iedereen hoopte. En iedereen wist ook wat, wat hij moest doen. Het is ook een medaille die heel, heel goed geladen is. Die heb, iedereen heeft al de strijd gezien tussen Epke, Epke en Jeffrey. Daar is zoveel over geschreven. En als hij dat, dat dan doet op dat moment, dat is, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat ik. Vanochtend was, er, was ik even in het, in het uh, High Performance Centrum, ja. want ik moest even trainen met Henk Gerold, die heeft me even helemaal afgemat vloppen. <lacht> uh, maar ik liep daar rond en wat het leuke was, je merkt ook dat in die ploeg ook gewoon een hele opluchting zit. Ja. Daar, daar, daar zitten natuurlijk alle fysiotherapeuten en alle begeleiders, die, die zitten daar. Die zijn allemaal bij. In één keer is het gewoon, die Olympische Spelen is gewoon goed. Weet je, er komen nog een aantal medailles bij, maar het is nu geval een goede Olympische Spelen, nu al. Uh, kun, jij, kun jij aangeven, uh, misschien ook door die strijd hoor, die er gisteren was... zodat iedereen op zijn ja. best was, maar iedereen uh, om ons heen roept... van ah, dit is echt de mooiste in, in lange tijd, sinds lange tijd. Ja. ja, omdat het alles had. Het had alles. De, er zat druk op van tevoren al. De strijd van, de, de strijd van, van tussen Ed en Jeffrey. Ja. Daarom is hij bekend. Hij heeft alle sponsoren. Hij, maar ook die wedstrijd, die wedstrijd was helemaal perfect. Want hij moest al zesde, en er moesten nog twee, twee, twee, twee uh, jongens na hem... Maar er waren geen kansenhebbers. Dus hij wist ook, die jongens, alle kansenhebbers hebben zitten voor mij. En als je dan moet turnen op het moment dat dan die andere drie jongens al, al geturnd hebben, die drie kansenhebbers. hebben. En ze waren fantastisch, die andere drie. Hè? Die hadden extreem hoge waarden. En als je dan met die druk nog steeds zo'n prestatie leert, gewoon grens verleggen. Ja, dat is natuurlijk on-Nederland, is dat. Ja. Daar zijn we natuurlijk, al, natuurlijk met, met z'n allen eindelijk wel eens trots op. Want, want, want we zeggen wel dat we een groot sport sportland zijn. Met de EK voetbal, hè? we zijn geweldig... maar uiteindelijk bleek het helemaal niks te zijn. Nee. En we zeggen wel dat we met 18, 18 wielrenners naar na, na de, na de Tour de France gaan... maar we ja, hebben op geen enkel vlak mee. Um, en nu in één keer zeggen maar, we, zijn er wel we kunnen zelfs excelleren in een fantastische, moeilijke, moeilijke sport die super internationaal is. heb Hebke Zonderland heeft daar korte metten mee gemaakt. Zeker weten, ja. Zeker weten. Wat uh, ga je vandaag doen, uh, Erwin? Nou, ik heb vanochtend, ben ik dus afgemat door, door uh, Henk Groen maar ik ja? probeer op zoek te gaan naar uh, mijn grootste vriend Sven Kramer. Uh, want het hockey gaat, nu, gaat het er nu eigenlijk echt om. We hebben natuurlijk die hele poolfase gehad. En dan merk je, well, ja, ze moeten gewoon hun wedstrijd winnen. En het gaat eigenlijk vanaf de halve finale. wordt Het pas echt spannend. En Sven komt ook kijken. Want uh, Naomi uh, die moet natuurlijk meenemen, Maar ik kan hem gewoon niet te pakken krijgen. Dus ik, ik ga in mijn uiterste best doen um, om hem nog eventjes uh, te spreken. En, dat, dat, ik wil heel graag weten hoe hij... Deze Olympische Spelen beleefd en uh, wat hij vindt van het hockeyer, wat hij vindt van Edke. Ja. Um, dus ik ben op zoek naar hem. Maar goed, het is het leven van een journalist die je, dat je dat keer een keer afhankelijk bent van zelfs de grillen van je eigen vriend. Verschrikkelijk is dat, hè? Dat, dat je, je ze niet kan leven. bereiken en zo. En dat je inspreekt ja. en dat ze dan niet terug bent. Ja, ja, ik ben het niet <laughs> gewend, joh. Nee. Dus uh, Sven nee. Kramer komt gewoon als het echt belangrijk wordt. Dat vind ik ook goed. Die wist natuurlijk ja. al dat die halve finale ja. die is in de tas. Ja, ja, hij was er ook wel hoor. Hij heeft toch één, één, één toerwedstrijd gezien. Ja. Maar nu komt hij voor de halve finale en de finale. Dus uh, nou ja goed. In, en die wil natuurlijk een beetje lol, lol maken met hem. Dus uh, ik ga ik, ik ga op zoek naar hem. Oké, okay, nou ik uh, wens ja. er alle sterkte bij en heel veel plezier vanavond. Dankjewel, Dionne. Dank je. Vitesse probeert morgenavond door de derde voorronde van de Europa League te komen. Daarvoor moet uh, Ansi uit Rusland de 2-0-nederlaag van vorige week uh, worden goedgemaakt. Ansi is de ploeg van Guus Hiddink en bij Vitesse is Fred Rutte trainer. Het is een duel tussen de grote, rijke Russische ploeg en de Nederlandse club... die minder kapitaalkrachtig is. Volgens Rutte is dat, uh, uh, is, dat, uh, uh, nou, is, dat is dat niet iets waar. Oh ja. ja, ik snap hem. Volgens Rutte is dat niet iets waar Vitesse bang van moet worden. Ah, ja, dan moet, dan moet, je, moet je niet te veel naar kijken, denk ik. Kijk, uh, kijk, ontslag of in ieder geval respect is altijd goed, maar niet te veel ontslag hebben. Hoe belangrijk is het voor je dat je verder komt? Of zeg je, nou, in godsnaam met deze kleine selectie... Zondag is Den Haag, ADO, competitie... ...is, is ietsje belangrijker. Nou, ik ben wel uh, heel open daarin. Zoals Frank van der Struik, die heeft wat laf van zijn hoofd van vorige week nog. heeft hij gehad, hij heeft een paar trainingen laten schieten. Dus daar zal ik niet al te grote risico's mee gaan nemen. Dus uh, mede ook, omdat we aanstaande zondag hebben, uh, denk ik, weer een mooie wedstrijd. En dat is, uh, is een Haag thuis. Um, je gaat dus wat doen. dan gaat op korte termijn, de selectie is te klein, dat is duidelijk. Op korte termijn komt er wat bij. Of, ja. of, of, of in elk geval voor 1 september. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Met wat voor gevoel ga je nou zo'n wedstrijd beginnen? Is het ook nog uh, Rutte tegen de grote leermeester Hiddy? Nee, helemaal niet. Dat, dat, kijk, Guusjes, daar zit er zo niet in... Uh, ik zit daar niet in, we, wij, uh, ja, we zijn, wat dat betreft zijn we twee mensen die, met, uh, die niet al te grote ego's hebben. Die wil wel van elkaar winnen, dat is veel wat anders. Maar, uh, maar niet zozeer van, uh, dat je er echt puur zet uh, op uh, de trainers. Uh, we, we, hebben een, uh, we hebben een heel aardig team en wij, uh, wij, wij zijn in staat denk ik om, om, om van uh, zeker een van Anzi te winnen. Of dat het voldoende zal zijn dat uh, voor de volgende ronde, dat, dat is even afwachten. Omdat zij namelijk ook wel uh, best wel veel kwaliteit hebben. En zeker naar voren toe. Al weken wordt die groep om een ervaren jongen. Ik zal naam maar nou laten vallen. Theo Jansen, boegbeeld van Arnhem. Ja, Theo, uh, Theo heb ik zelf naar Twente gehaald. En, uh, en toen, ik, toen ik met de naam Theo aankwam, toen was er heel veel weerstand in, in, in Enschede. Maar ja, wat dat betreft ben ik wel een eigenwijze coach of een eigenwijze trainer omdat ik namelijk, ik zie daar namelijk, uh, ik zag daar op dat moment, zag ik dat, een toevoeging aan dat team. En toen ging Angela weg. En, en dat team had zo'n type nodig. Weet je, en, en, en Theo is een, uh, ja Theo is al een, uh, een type dat uh, binnen en buiten het veld nog wel eens een keer, hè, tegen de grens of, of een stapje over die grens. Nou, en dan is het aan mij om, om, als dat voor elkaar gaat komen, om dat goed te bewaken. En hij zelf ook. Daar in feite een voorschotje opgenomen door er Simon Schommer mee te nemen. Want die ja. ken je ook uit je Twente periode. Ja, nou ja, kijk, dan ben je in ieder geval in je kader, in je kleedkamer. Er uh, is ook een, een jongen die weet wat, wat Champions League inhoudt. Hij mm. heeft even wedstrijd gespeeld met, uh, met, met Salzburg. Nou, hij uh, heeft bij AZ uh, richting het kampioenschap gespeeld. Dus die weten wel ongeveer wat er loos is in, in voetbal. En, uh, en daar moeten, moeten ze zeker die kleedkamer mee helpen. Heb je meer van dat soort jongens nodig? Nou, ik wil niet doorslaan, want uh, ik wil graag met jonge jongens werken. Over waar ik heb gewerkt, uh, kijk maar naar het huidige PSV. Ja, daar staan een aantal jonge jongens in die, uh, ja, die uh, in mijn tijd foto hebben gemaakt. Die dit jaar ongetwijfeld die foto niet meer zullen gaan maken. Nou, en dat, dat, uh, dat vind ik altijd wel prettig. Dat was bij Twente, dat was bij... Uh... Dat was bij PSV, dat was bij, uh, bij Schalke. Daar lopen ook een paar jonge spelers in die, uh, uh, die ik dan al voorbereid heb op grote werk. Nou, en, en we moeten niet doorslaan dat we alleen maar oudere spelers uh, moeten halen. Dat zei Fred Rutte, de trainer van Vitesse-Jurum, in gesprek met Rob Fleur. Het is bijna half vier. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Jury Stubenitski. In de Syrische stad Aleppo woedt een felle strijd tussen het leger en de opstandelingen. Militairen zijn de wijk Salaheddin met Russische tanks binnengetrokken. Een van de opstandelingenleiders noemt de aanval van het leger barbaars. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... spreekt van de zwaarste gevechten in Aleppo sinds de opstand 17 maanden geleden begon. In de haven van Rotterdam worden steeds vaker tassen met harddrugs onderschept. Een maand geleden vond de Zeehavenpolitie bijna 200 kilo cocaïne in sporttassen. Er werden negen mensen opgepakt, onder wie vijf medewerkers van het containeroverslagbedrijf. Volgens de politie gaat het om een nieuwe trend onder drugscriminelen. En een computervirus heeft het netwerk van de Limburgse gemeente Weert platgelegd. In het stadhuis zijn alle computers uitgezet voor het onderzoek naar het virus. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen paspoorten en geboortebewijzen kunnen worden afgehaald. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met bij Rotterdam twee files. Eerst de A15 richting Europoort. Tussen Hoogvliet en de Botlektunnel nog drie kilometer. En op de N218 vanuit Europoort naar Spijkenisse. Tussen Geervliet en Spijkenisse twee kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De spanning stijgt. Altijd in dit laatste half uur van ons gedeelte. Waar is de festivaltent vandaag? Zometeen het antwoord. Rutger Smit is hier ook intussen binnengekomen. Gaan we mee praten. Maar nu eerst. Uh, veel reacties de hele dag al op het uh, meerderheidsbelang van Murdoch in Eredivisie Live. Ik ga erover praten met de general manager van die andere betaalzender. Sport 1 is dat. Uh, daarop is zo'n beetje alles te zien, behalve de Eredivisie. Wil Moeren, goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde? Ja, uh, nou, verrassend wel. Verrassend wel. Ik had wel wat geruchten gehoord, maar uiteindelijk uh, ging het toch nog snel. En ik, uh, ja... Het is wel groot nieuws inderdaad. Ja, um, ja concurrentie bent u wel gewend, maar wat, wat, wat gaat er voor u veranderen? Kunt u dat aangeven al of is dat te snel? Uh, nou, dat is nog moeilijk te zeggen. Maar, uh, wat ik nu weet, weet ik voor een groot deel ook uh, vanuit, vanuit de krant. Uh, en het, ze hebben een meerderheidsplan gekocht van 51%. In de Eredivisie Media en Marketing. Dus dat wil zeggen, niet alleen in het kanaal, maar in, de, in het bedrijf dat heen, de IDVIC extra, dus ook. De, de, niet alleen de live-rechten via het kanaal, maar ook de samenvatting zegt... en ook de, de, de sponsoring en de gaming en gambling. Uh, dat is eigenlijk het enige wat ik weet. Uh, ik heb nergens gelezen dat ze zich ook gaan richten op andere competities. Laat staan met andere sporten. Dat zou kunnen... Uh, maar daar is op dit moment nog geen, eh, nog geen sprake van. En daarnaast is het zo dat uh, op de Premier League na uh, zijn min of meer alle rechten van de, de competities die wij hebben. En de sporten liggen zo gemiddeld tussen de drie en de vijf jaar nog vast. Ja. Dus uh, als ze die kant op gaan, dan, dan zullen ze toch geduld moeten hebben. Ja, maar blijft er daarna dan nog wel wat voor u over? Um, nou ja, nogmaals, uh, ik, ik, ik ben er niet verovertuigd overtuigd dat uh, erityse lives worden omgebouwd tot een, een algemene sportcentrum. Tot nu toe hebben ze een hele andere filosofie gehad en hebben ze echt alleen voor voetbal gekozen. En eigenlijk alleen voor de nationale competitie en de bekercompetitie. Ja. Uh, dat zou kunnen veranderen, maar nogmaals, dan, dan zullen ze toch uh, uh, ook daar budgetten voor vrij moeten maken. En de meeste competities, zoals bijvoorbeeld de Spaanse en ook uh, de Duitse... maar ook andere competities, liggen bij ons. tot drie jaar vast. De Champions League hebben we net voor drie jaar verlengd. Dus dat is voorlopig nog niet, uh, nog niet aan de orde. Nee. Als ik het zo hoor, maakt u zich nog niet zo'n zorgen? N nou, ja, je moet altijd wel op blijven letten. Maar uh, op dit moment uh, uh, zien we die trend niet. En we, we moeten niet vergeten dat, dat Murdoch is wel als waar een, een een van de grootste spelers in de, in de mondiale media-industrie. Maar het bedrijf van Sport1, onderdeel vanuit van uitmaak Liberty Global van uh, Alone. is net zo groot. Uh, dus het is niet zo dat uh, er sprake is van een hele grote speler tegen een hele kleine speler. Nee. Maar het kan heel goed zijn dat zij een andere visie hebben op de markt en, en zaken gaan kopen voor bedragen waarvan wij zeggen dat is onverantwoord. Maar voorlopig hebben we gewoon alle sporten die we hebben. Alle competities liggen, liggen meer jaren vast. Al het golf, al het tennis, al het, uh, het, het En De grote, grote belangrijke competitie van het voetbal liggen nog vele jaren vast. Dus ja, in die zin maak ik me nog geen zorgen. Maar het is ook niet zo dat wij nou onze schouders op en zeggen nou het zal wel. Nee. Zo is het ook niet. Nee, maar u had dus echt geen idee dat dit eraan zat te komen? Uh, ik had wel gerucht gehoord dat er gesprekken waren. Uh, maar dat het nu al zover zou zijn, dat, uh, dat heeft mij wel verrast. Want ja. er wordt uh, al heel lang gezegd: Nederlanders betalen niet zo graag uh, om televisie te kijken. Hè. Gaat dat dan nu echt veranderen? Nou, het, het is zo dat, dat uh, als je kijkt naar de abonnees die uh, uh, film 1 en sport 1 samen hebben, dat zijn er zo'n uh, zo kleine 600.000 de meest van de Individual Live zijn er volgens mij ook inmiddels ruim 500.000. Dus dan heb je het al over een ruim een miljoen abonnementen op 7-uur-huishoudens. Dus die trend heeft zich wel ingezet. Maar uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat, dat Murdoch goed heeft gekeken naar de potentie van de markt. En daar gaat dit niet om, als hij denkt dat hij er niet meer in zit. is nee. uh, dus in die zin is ook voor ons positief dat Murdoch heeft geconcludeerd dat betaalde diffusie wel degelijk levensvatbaar is in Nederland. Ja. Nou, ik wil u hartelijk danken. Laat het nog even indalen. <laughs> Dit ja, dat is het, het, was al, het, het was al ingedaald, ja. maar Het ging vrij snel. Oké, okay. dankuwel Wilmoer. Ja, jullie ook succes. Dank. Ik heb het net al ja. gezegd, uh, hij kwam hier uh, zojuist binnen. Rutger Smit, uh, discuswerper, kogelstoter en uh, Rutger welkom. Mooi dat je er bent. Goedemiddag. Um, ja, hier in Londen moest het voor jou gebeuren. Heb je ook van tevoren steeds gezegd. Het gebeurde niet. Uh, ik hoorde een uitspraak zoiets van uh, zwaar kloten. In Grunnen in Grun zijn ze dan kloot met acht oos. Ja. <lacht> ja, nee, ja. Of dat waren dat er nog te weinig? Uh, uh, nee, nee. Kijk, ja, het, het was, uh, ik was gewoon niet, uh, gewoon niet goed genoeg uh, op, op de dagen dat ik, uh, dat ik moest. En, uh, ja, het zit zo dicht bij elkaar en dan, uh, dan lig je eruit. En, en hoe voelt dat nu? Want nu zit je hier... Ja, nou, ja, goed, ik, ik, al vrij snel had ik, had ik wel de knop om. En natuurlijk uh, uh, baal ik nog steeds en uh, had ik in, de, in de beide finales willen staan. Maar uh, ja, ik kan de tijd niet terugdraaien helaas. Dus uh, ik moet het mee doen en uh, ik moet vooruitkijken. Maar ben jij dan iemand die gebukt door zo'n Olympisch dorp loopt? Van mensen, uh, ik ben er even niet of... Nee, nou, nou ja goed, ik ben, niet, uh, ik ben niet veel echt zeg maar in het dorp geweest. Of veel uh, ge, doorheen gewandeld zeg maar. Ik ben wel veel op mijn kamer uh, uh, gebleven. Maar uh, ja, morgen staan er weer trainingen op, trainingen op het programma. Dus, uh, het seizoen is nog niet afgelopen, dus uh, ik, ga, uh, ik ga gewoon door. Ja. Ik weet dat je vooruit wil kijken, maar ik wil heel even terugkijken. Was het, was het voornamelijk een technisch uh, probleem of ja. was het ook een fysiek probleem? Nee, nee niet fysiek. Ja, kijk, Ik was niet... Ja, maar nou, ja ik, ik zei het ook al eerder. Ik ben, uh, ben 2,5 jaar ben ik eruit geweest door het blessureleed, door mijn ja. rug. En uh, nu kom ik dan anderhalf jaar geleden, ben ik teruggekomen. Uh, een goede comeback gemaakt. En uh, nou ja, vorig jaar een PR geworpen met mijn discus. Dus uh, ik, ik was er echt weer. Maar uh, dat ging nog altijd gepaard met andere blessures. Allemaal kleine pijntjes wat me steeds weer een beetje aan de kant hield. Vooral vorig jaar, maar ook dit jaar. Gewoon uh, dat ik niet uh, 100% fit was, dat ik uh, trainingen heb moet, uh, moeten skippen. En daardoor uh, kon die techniek, die ik 2,5 jaar eigenlijk niet heb, goed heb kunnen ja. trainen... niet heb kunnen bijhouden, heb ik nog steeds niet echt goed kunnen bijhouden. En uh, ja, op, op zo'n belangrijk moment, uh, wij, wat het, wanneer het ja, een automatisme moet zijn dan is het er niet. Dan denk ik te veel over na, of nou niet, te veel over na ook niet. Maar het zit er dan gewoon niet in. Nee. Kun je dat nog eens iets nader uitleggen? Want de techniek bij zo'n discus bijvoorbeeld... Hè? Uh, kijk, wij, wij zitten daar ook naar te kijken op afstanden. Je denkt, ja, je smijt dat ding zo ver mogelijk weg. En dat is het wel, maar dat, dat is, natuurlijk, dat is was, natuurlijk... Was het ontzettend. maar zo simpel. <laughs> ja, was het maar zo simpel. Wat, wat, wat ik hoorde jou dat na afloop ook zeggen. Iets met, met een draaiing, in één seconde. En, uh, hoe ja, zit nou dat ja, precies? goed. Kijk, zo'n ja, draai als je er gewoon naar kijkt... Dat duurt ongeveer een seconde. Ehm... Uh, en het is een, uh, ja, nou ja, je draait, maar je verplaatst ook. Het is een, het is een rotatie met een verplaatsing. En dat, uh, ja, dat, ja, dat is een heel erg technisch. En omdat het ook zo, uh, zo kort is, maar het is maar één seconde en je kunt nergens corrigeren. Dus als jij uh, iets uit balans bent, je plaatst jouw voet wat verkeerd, mm -hmm. of, je werpt, uh, of je houdt je hand minder hoog, ja, dan gaat hij gewoon uh, minder ver. En dat, uh, en, en dat is het verschil tussen wel in die finale staan en niet in die finale staan. En in mijn geval uh, dus niet. Ja, maar, dat, dat was in ieder geval even een apart moment natuurlijk. Want jij uh, met jouw trainingsmaat KD... Uh, uh, streed, streed eigenlijk om, om de laatste plaats zo'n beetje om, om naar die finale te kunnen. Ja, ik had het niet door uh, op het wedstrijdterrein zeg maar. Achteraf uh, had ik Erik inderdaad uit de finale kunnen werpen. Uh, nou goed, ja. Uh, voor hem voor hem mooi dat ja. het niet is gelukt. Hè? Maar ja, daar, ik baal er wel natuurlijk van. Maar uh, ja, weet je, het gaat om centimeters. Erik weerp in de kwalificatie 63-55, ik 63-09. Ja, nog geen halve meter. En ja, die laatste worp was het verste. Maar toen mijn hand verliet, dacht ik al van... nee, dit had veel verder gekund. Dus toen wist ik er al van, nou, dit, dit is niet goed genoeg. En dan is het nog 63-09, dus... Net als wat ik zei, als ik iets, iets anders mijn hand had gehouden... Mm. dan lag hij... Ja, dan la, de kwalificatiehuis was 65. En ik denk wel dat hij dan twee meter verder had gelegen. Maar ja, dat is allemaal als-als. Dat telt dat, niet. Dat, dat, dat telt nee. niet. Maar het is wel... Het geeft wel weer dat het allemaal zo dicht bij elkaar zit. Het is zo technisch en het zit zo dicht bij elkaar. Dus uh, dat is het verschil tussen uh, winnen en verliezen. Ja. Heb je gisteren gekeken naar de finale van uh, KD? Ja, ja ik zat in, uh, zat in het stadion. Ja, weet je, kijk, uh, we, zijn, uh, we trainen met elkaar. We zijn ook goede vrienden. Dus ja, weet je, dat, uh, ik, ik gun het hem. Uh, alleen had ik het, uh, natuurlijk voor mezelf, had ik liever in die finale gestaan. Maar achteraf, hij had ook achteraf niet. Uh, op de, op de schop moeten zitten, zeg maar, op de twaalfde plaats. En had hij ook meer voorin moeten zitten met ja. de kwalificatie, en ik ook. Dus uh, ja. Ja, maar tiende, goed. tiende geworden is hij in de finale. En dan is er ineens een uh, Duitse Olympisch kampioen. Hè, die ja. nog even over de horde ging lopen, zag ik ook nog. Ja, ook, ook dat doen we in trainingen. Dus, ja, uh, ja, ja, ja. Het zag er heel soepel uit. Ja, ja. iets minder dan uh, de finale dames daarna. Maar, uh, nee, maar dat, dat is, dat, zulke dingetjes horen ook bij onze training. Ja. Ja. Uh, je gaat dus weer trainen. Is dat dan uh, morgen de eerste training op weg naar Rio? Moeten we het zo zien? Uh, ja, niet per se Rio. Want ik wil graag uh, sowieso door uh, tot, uh, tot Rio. Uh, maar ja, kijk, in de Atletiek uh, hebben we ook een WK wat immens groot is. En dat is volgend jaar in Moskou. En uh, ja. Ik weet wat het is om een bedrijf te winnen op een WK. Dat is ook fantastisch. En, uh, ja. Ja. Dat is bij jullie bijna net zo groot als bij de Olympische Spelen. Ja, ja. Kijk, kijk, de media-aandacht is uh, vele malen groter natuurlijk. Dat is het enige verschil. Maar qua prestaties en qua... Qua grootte onder de atleten, dan doet het er niet veel onder. En dan is een WK net zo belangrijk. Uh, kijk, Bolt zegt ook, ja, ik wil Olympisch kampioen worden... maar ik wil ook wereldkampioen Die wereldtitels wil ik ook. Ja. Die zijn, uh, in, in de atletiek zijn die ook zo belangrijk, de wereldkampioenschappen. En dat bepaalt ook, zeg maar, een beetje je markwaarde... Voor, uh, voor de Grand Prix-wedstrijden die je door het seizoen hebt. Ja. En uh, dus uh, daar wordt naar gekeken, WK's en Olympische Spelen, ja. Wat grappig dat, dit, Maar dat je dan nu ook alweer zo ver gaat kijken... dat je zeker weet dat je Rio wil halen in ieder geval. Ja, ja, sowieso. Ja, nee, ja, ik zeg net, uh, ik ben er 2,5 jaar uit geweest. En ja, maar het moet wel kunnen, ik, ook qua blessures hè? Ja, dan, nee, nee, nee, precies. Dat sowieso. Ik moet heel blijven. Ja. Dat, dat, dat is nu het, het belangrijkste. Maar de tijd dat ik eruit ben geweest, die 2,5 jaar... heb ik het onwijs gemist. En, uh, uh, dus ja, ik wil zo lang mogelijk door op dit niveau. Dus het moet wel... Als het echt minder gaat worden, als ik de Olympische limieten. Uh, ja, als het echt uh, moeilijk gaat worden om Olympische limieten te halen, dan, uh, dan zal ik wel stoppen. Maar ja. Uh, yeah. ik, ik, ik, ik zag een uitspraak voor jou. Ik dacht op het ANP. Uh, even kijken, in Rio ga ik een meda medaille halen. Uh, had je toen bij biertjes dan op? Of, of? Net, dat was vrij snel naar de wedstrijd. <laughs> ja. Nee, weet je, ja, dat, is, dat, dat is. Ja, kijk, als ik blessurevrij blijf en. Uh, ik, ik krijg die pijntjes die ik nu in mijn lijf heb, die krijg ik eruit. En ik kan, uh, ik kan uh, gewoon een paar jaar lang... Uh, lekker doortrainen en wedstrijd draaien. Dan, ja, dan mm. moet en, dus ook en, met rekening met, met mij houden in uh, Rio. En ja. leeftijd maakt dan niet zoveel uit? Je bent nu 31, dus dan zou je 35 zijn. Ja, de okay. nummer 4 van gisteren op Discuswerpen is 40 jaar. Dus oh, ja, ja, leeftijd zegt niet, zegt niet veel. Maar je moet wel weer 4 jaar. Uh, maar goed, je hebt natuurlijk ook die WK's tussendoor. Uh, maar moet je wel weer helemaal je daarop instellen? Je leven eigenlijk aan aanpassen? Ja, maar net als wat ik zei. Het is ook... Kijk, atletiek gaat elk jaar is belangrijk in de atletiek. Um, dus het is vrij makkelijk voor een atleet. Wij maken niet de keuze om uh, een Olympische cyclus in te gaan. Elk, en zoals gezegd, elk jaar is belangrijk. Mm. Elk jaar gaan we ervoor. En uh, dus ja, dat, dat, het is een vrij makkelijke. Makkelijke, ja, ja, is niet eens. Ik heb no helemaal niet gedacht van, oh jee, dan moet ik weer vier jaar door. Helemaal niet. Ik heb zoiets van, ja, kom op, we gaan door. Ik wil die Grand Prix wedstrijden, wil ik goed presteren. De Diamond Leagues, daar wil ik staan. Ja, dat, dat, dat, dat, is, dat is het ook. Dat is ook atletiek. Het is, uh, we hebben meerdere momenten waar je immens kunt genieten van, uh, van, uh, van je prestaties. Ja. Nou, Ga je nog wat leuks doen hier in Londen? Trainen. Ja, nee, ja. nee, nee, ja. Ik, ik, uh, ik denk dat ik nog wel één keer naar het Holland-Heinekenhuis hier uh, kom. In, uh, in de avond. En dan uh, mag goed voor de rest uh, proberen wat wedstrijden te kijken. Ik wou vandaag naar BMX kijken, maar geen kaartjes gekregen. Dus, uh, ja. mm. Nee, ja, het is uh, onwijs druk natuurlijk. Dus ja. het is kijken waar je kaartjes voor kunt krijgen. Dus, uh, maar ik, wil, ik, ja, ik hoop wel nog wat uh, wedstrijden te zien. En loop je ook mee bij de sluiting? Uh, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat blijf je tot het eind helemaal. Ja, zeker. Mooi dat je hier was in ieder geval even. Graag aan Russian. Dankjewel. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Dioren de, de Graaf en Jurgen van den Berg. sound. Yo but you won't get very far Ooh, pop. Gave you many chances to 1991. Invoke my lovin'. De Radio1 Sportzomer. De Festivaltent. Die Festivaltent staat nog één dag op de Schelling. Uh, dat heeft alles te maken met de Horizon Tour. Uh, dat is een zeilend festival langs de Waddeneilanden. Belangrijk onderdeel daarbij is het coaching van jong talent. Onze verslaggever Laura Kors is in het Westend Theater op Wester Schelling. Ja, dat klopt. En ik moet een beetje zachtjes praten, want op de achtergrond is een masterclass bezig. Zangeres Janus Gra, beter bekend van Room 11, en Cheert Bomhoff, ook bekend als Dazzled Kid, nemen een minder ervaren collega onder handen. Ik denk alleen dat die pidi-pidi-pidi <laughs> uh, aan het einde, uh, of in het tweede couplet misschien en net een variatie uh, kan hebben, zeg maar. Dat is wel het leuker. Ja. Dat is dus degene die jij dan meespeelt. We zijn nu op dit moment het nummer van Annick Maren aan het uh, ja, arrangeren, zeg maar. Dus uh, met de band uitwerken. Dan zijn we zijn allemaal kleine dingetjes aan het bedenken die, die je gitaar kan spelen. En en, en, en het is heel leuk, want twee dagen geleden was, uh, voor het eerst, kwam zij binnen met dit nummer. En ja, hebben we aan gesleuteld tot, uh, tot wat het nu is. Moeten jullie er veel aan doen? Jij uh, en Tjeerd Bomhoff? Janne en Tjeerd Um, nou, we, we zijn er heel druk mee geweest, maar, maar op zich wat er binnenkwam was al heel goed. Um, waar ja, waar het nu staat is wel echt uh, ja, opnamewaardig, zeg Ik vind maar. Dus, wel cool ja, so. ja voor Aniek. Aniek, hoe heet het nummer wat jullie doen? My favorite day of the year. Waarom doe je mee aan de Horizon Tour? Um, leek me een perfecte combinatie van vakantiegevoel, nieuwe mensen leren kennen, muziek maken, goede tips krijgen. Ja. En krijgen die ook, die goede tips? Jazeker, ja. Wat heb je al geleerd? Um, nou, hoe je bijvoorbeeld op een andere manier een tekst in kan duiken. Sorry, jij begint uh, wat te zeggen. Wat nee, wil je nee. zeggen? Nou, oh nee. <laughs> <laughs> nou ik, ik, wat ik heel erg had, was dat toen ik het uh, liedje voor het eerst hoorde, vond ik het liedje tof. En toen las ik de tekst en had ik zoiets van, mm, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo, niet zo heel speciaal. En toen ging ze het voor ons voorspelen en toen vertelde ze het verhaal waar het eigenlijk echt over ging... En toen vond ik het, heel, het was een heel bijzonder verhaal. Ik ga niet vertellen wat het was, maar het was een heel, best wel bijzonder. Dat horen we vanzelf in de top 40. Misschien? Het was een heel bijzonder verhaal. En dan, dan is het heel leuk om, te, als je dan even doorzoekt, echt datgene eruit te halen wat het bijzonder maakt. Uh, ik ga hem waarschijnlijk stillen, omdat we even die tiller dips moeten we even goed hebben. waar die dan. One, two, three, four. Wat is je doel met dit nummer? Op 1 in de top 40? Of... Uh, nou, het zou hartstikke leuk zijn natuurlijk. Ja, <laughs> ja. Uh, nou, dat zijn altijd erg leuke dingen. Uh, ik wil gewoon als singersongwriter uh, beter worden. Bom, of waarom, waarom doe jij mee als uh, coach? Nou, ja, ik ben gevraagd en ik vind het... Uh, ik, ik doe In principe, dit is wat ik het hele jaar door eigenlijk doe, liedjes schrijven. En, met, en ik vind het leuk om het te doen, ook met mensen die... Uh, die nog niet zo heel veel liedjes hebben geschreven misschien. Dus ik vind het leuk om, om daarin te kunnen helpen. En... Zal je ook tien dagen lang mee? Ja, zeker. Jij ook, Janne? Nee, ik ga woensdag gewoon weer naar huis, helaas. Maar jullie zitten wel op de boten? Ja, ja, ja, ja. slapen, douchen, poepen, alles. Ja. Ja. <laughs> Hoe is dat? Het is heel leuk. Het was raar. Ik had nooit van de horizon Tour gehoord, maar het is eigenlijk een heel... Groot project met zeven boten. Met, uh, ja, dat, dat vroeg ik me af, want ik ken het ook niet ja. als zeg maar ja, cultuurconsument. Maar ik dacht, misschien is het onder artiesten zoals jullie wel heel erg bekend. Nee, dus nee. En ik vind, ook, ik vind het ook wel leuk dat, het, dat er zo'n geheim nog bestaat. Want de meeste dingen die ken je gewoon wel. En er wordt ook altijd een hoop reclame gemaakt voor allerlei dingen. Maar dit is ja best wel een soort van parel, ja. zeg maar. In, in de waddenzee. Oh. <laughs> En bent u naar nou dit alles benieuwd naar het eindresultaat. Ga dan aanstaande zaterdag naar Ameland. Daar treedt Kop op het eindfeest van uh, de Horizon Tour. Of wacht misschien op een notering in de top 40. Morgen de Boulevard in den Bos. Tot dan. Laura Kors was dat op uh, Terschelling. Dan gaan we naar Weymouth. En uh, we zijn zo benieuwd hoe het is gegaan in die uh, tiende race voor Lisa en lopke -Ajold. Ja. Ik uh, moet jullie teleurstellen, oh. het is niet goed afgelopen. Dat wil zeggen, ze hebben netjes gevaren hoor, die laatste race. Een zesde plaats. Maar helaas zaten de Britten voor hen en uh, ook de Fransen en de Brazilianen. Dat betekent dat ze punten hebben laten liggen op de concurrentie. En daardoor is goud, uitzicht... En ook zilver uit zicht. Nog steeds staan Berkhout en Westerhof op een derde positie. En daarmee gaan ze dan ook de medal race in van komende vrijdag. Maar ze kunnen geen goud meer halen en geen zilver. Dat zal een teleurstelling voor ze zijn. Vooral voor Lopke Berghout. die al zo'n enorme carrière achter de rug heeft... En uh, met haar nieuwe partner uh, Lisa Westerhoff al twee keer wereldkampioen werd. Een gebrekkige voorbereiding waarin Westerhof uh, vijver kreeg. Waarin uh, Berkhout nog een uh, botje brak in haar duim vlak voor de Spelen. Het is een voorbereiding geweest met wat, uh, wat horten en stoten. Misschien dat dat uh, aan de grondslag... Ja, maar, ja, ik zou het niet weten. Ik ga het ze straks vragen. Maar ze zullen vast teleurgesteld zijn. Maar ze moeten nog wel even vechten voor die bronzen plek. Want dat kan nog heel goed. Er staat wel uh, wat concurrentie achter ze. En die moeten ze dan zien voor te blijven. Maar uh, brons is het hoogst haalbare voor Lisa Westerhof en Lopke Berkhout in de 74 klasse Dankjewel, je wel, de paarden gaan zometeen na vier beginnen. Okay. Uh, we hebben de, de beste uh, houden we over en er zitten twee Nederlanders bij Ed van der Bent. Beste 20 zou dat moeten zijn, maar omdat er dan voor die 20e plaats drie ruiters zijn met vijf strafpunten uit die eerste ronde, mogen die ook alle drie nog deelnemen. En voor Nederland nog in die finale strijd waarbij de punten dus worden meegenomen. Eén springfout was er helaas voor Tamino met Mark Houtzagen. Vier strafpunten. Dat is de twaalfde start, zo dadelijk. En als 14e start Gecko Scheuder met Londen. En uh, ja, Londen moet je dan eigenlijk hier uh, zeggen. En, uh, maar die heeft dan één springfout, sorry, één te, uh, strafpunt voor de tijd. Overschrijding. Kostbaar foutje, want daarna zien we nog uh, zes ruiters die volledig foutloos waren, dus geen springfouten hadden en ook geen tijdfouten. Nog even een korte vraag aan Jur Vrieling, de Nederlands kampioen en lid van het uh, zilveren team hier, maar uh, omdat hij de, uh, ja, mogen maar drie maximaal per land starten vanochtend, dus hij viel er helaas uh, buiten. Jur, die fouten van uh, Michael van der Vleuten, die we niet terugzien, uh, waar zaten die? En hij gaf onderweg op. Ja, klopt, uh, Michael de eerste de dubbelsprong stond heel kort op 10 meter, twee gelapsprongen. Zijn paard heeft een hele grote golfsprong. Dus hij moest een beetje rustig, een beetje langzaam bij de eerste komen. Om ruimte te creëren voor die tweede. Uh, dat deed hij eigenlijk goed. Maar goed, dan verleg je het risico een beetje. Neem je meer risico op de eerste in plaats van op de tweede. En daar ging het helaas fout. En toen gelijk misschien wel als tweede als reactie erop. De volgende hindernis ook nog een fout. En ja, daar had ik geen zin meer om door te rijden. Nee, zou het kunnen zijn dat Rob Irensen me wil sparen voor over een paar weken nog de, de laatste wedstrijd in het kader van de Nations Cup series, de serie landenwedstrijden? Want daar moeten we uit de degradatiezone blijven. Ja, dat klopt. Dat wordt nog een hele belangrijke wedstrijd, denk ik niet. Uh, nu voor de Olympische titel uh, op het spel uh, is het natuurlijk wel heel belangrijk uh, omdat.. Uh... Eerste wedstrijd te doen, maar ja goed, als inderdaad op het moment dat het over is, dan is het over. En dan uh, is beter te sparen. Dan net voor het uh, einde, van de, net voor de finish, de fout van Mark Houtschager in de driesprong. In het tweede element. Ja, dat klopt. Ik vond dat hij er perfect in kwam. En uh, ja, soms moet je ook een klein beetje het geluk mee hebben. En daar ja, kon ik niks van zeggen. Uh, Mark reed perfect de dubbelsprong en paatsprong heel goed. Kreeg een, ja, wij noemen dat dan een strijkfout op de tweede hindernis. Hij raakte hem net aan. Maar uh, ja goed, ik weet dit concours uit de eigen ervaring... Uh, dat dan ook een fout kan ontstaan. Nou, een Nieuw wordt een strijkfout. We hebben ook nog wel eens een scheidfout gehad uit de mond van Josland. We hebben straks uh, ja, de Nederlanders te gaan. En wie weet dat er nog een, met een beetje geluk fouten van anderen een podiumplek in zit. De Chinese hordenloper Liu Xiang wordt uh, vandaag nog in Londen geopereerd. Liu blesseerde zich in de series van de 110 meter hoorde al bij de eerste hindernis. Hij liep een ingescheurde achillespees op. En zijn manager, Jos Hermes, wilde heel graag dat hij in Europa zou blijven. Zodat hij daar geopereerd zou kunnen worden. En dat is dus gelukt. Aan de lijn, dat is het programma dat we verder op doen. Programma onderdeel. De stelling daarin, daar kunt u nu al op reageren via onze site radio1.nl. Die stelling luidt, Eredivisie Voetbal hoort bij de NOS. Bent u het daarmee eens of oneens? Of op een andere manier wilt u daar iets over zeggen? Eredivisie Voetbal hoort bij de NOS. Ga naar de site radio1.nl. Zometeen hop, padje hop. Met Tom en Lucella. Welcome to London.